Naar het In nagorno karabakh is vanochtend om 10 uur een staakt het vuur ingegaan. De strijdende partijen Armenië en Azerbeidzjan, werden het daarover eens na bemiddeling door Rusland. Ze krijgen nu de gelegenheid om doden en gewonden uit te wisselen. De afgelopen weken is in nagorno karabakh zwaar gevochten. De regio ligt in Azerbeidzjan, maar wordt bewoond door Armeniërs en zelfstandig bestuurd. De prijs voor het beste taalboek van het jaar gaat naar 15 eeuwen Nederlandse taal van Nicolien van der Zijs. Ze beschrijft hoe de taal van de lage landen is ontstaan uit het Indo-Europees... en zich heeft ontwikkeld tot het hedendaagse Nederlands. De jury van de taalboekenprijs noemt het een boek voor de kenner, de liefhebber en de leek... met veel details en wetenswaardigheden. De prijs werd Nicolien van der Zijs toegekend in het radioprogramma De Taalstaat. Drie coalitiepartijen willen opheldering over Nederlandse subsidie... voor de vroegere leider van een Syrische terroristische organisatie. De man staat nu aan het hoofd van een burgerrechtenbeweging... Radioprogramma Argos meldt dat hij maandelijks duizenden euro's van het subsidiegeld ontvangt. In Tilburg is vannacht een man opgepakt die auto's beschadigde. Woensdag trapte hij ook al spiegels van auto's af en toen werd hij door getuigen als dader genoemd. De politie is nog bezig met inventarisatie van de schade... maar volgens Brabantse media zijn tientallen auto's door de man beschadigd. In Apeldoorn is een sushi-restaurant per direct gesloten wegens overtreding van de coronaregels... Gisteravond waren er 84 gasten binnen, terwijl 30 het maximum is. Omdat het restaurant al eerder de regels overtrad, is het gesloten. Simon Yates is niet meer aan de, van start gegaan in de achtste etappe van de Giro d'Italia... na een positieve coronatest. De Brit stond na de zevende etappe op de 21ste plaats... op bijna vier minuten van de koploper Almeida. Volgens zijn ploeg heeft Yates zeer milde klachten.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 It's not unused, you to be alone by anyone. It's not unused, you to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unused, you to see me cry, I wanna die. It's not unused, you to go out at any time. But when I see you,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 In het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort... praten wij straks met Jelmer Koper over Coming Out Day. Dat is een morgen. We praten met Gert-Jan Bluis, de wethouder... over bijzondere en andere zaken die in Zandvoort spelen. En aan het eind van het programma praten we met Lode van Pichelen. En dat gaat over herfstwandelingen in Caprera. En meer. We zijn benieuwd. Jelmer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe is het met Jelmer? Ja... Uh, goed hoor, gaat, uh, gaat zijn gangetje. Mooi. Um, uh, over coming-out dag gesproken, hè? dat is morgen. Hoe ja, belangrijk zo. is coming-out uh, dag voor jou? Uh, nou, ik denk uh, de, voor mij, maar ik denk voor uh, velen met mij uh, ontzettend belangrijk. Een ontzettend uh, belangrijke dag uh, in het jaar. Uh, een dag waarop, uh, uh, waar extra aandacht uh, wordt besteed, dat iedereen zichzelf kan zijn en hier ook uh, vooruit kan komen. En uh, ja, daarom is het in het kort uh, voor mij een, een belangrijke dag. Maar vooral uh, voor mensen natuurlijk die er nog uh, mee zitten. Uh, ja, de, de, er mee zitten. Waar, waar zit je dan mee? Nou ja, over uh, de, dat je een beetje zelf, met jezelf uh, worstelt over uh, wat je leuk vindt, uh, wie je leuk vindt, wat je geaardheid is, heet dat dan uh, officieel. En uh, nou ja, de, om dat bespreekbaar te maken en. Uh, de, ...daar het gewoon uh, makkelijk met mensen over te kunnen hebben. Dat ja, is wat je ik, uh, heel erg uh, belangrijk en daar uh, draagt deze dag zeker aan bij. Wat je bedoelt is uh, uh, dat mensen met een, uh, een seksuele geaardheid uh, daar nog niet voor uit durven komen? Uh, nou, ik denk dat we zeker op de goede weg zijn. In, in Zandvoort zeker en uh, in Nederland ook. Maar uh, we, we moeten wel uh, opletten dat we niet uh, weer achterop raken... Uh, wat ik zelf wel uh, zie gebeuren. Maar uh, ik denk dat uh, Nederland altijd nog zo vooruitstrevend kan blijven. Uh, maar ja, om het een beetje op zand te houden. Uh, zijn we natuurlijk ontzettend goed bezig. Het is een uh, aantal jaar ook uh, Pride at the Beach. Nou ja, hoe mooi is dat? En nu zelfs. Mm -hmm. uh, dankzij of uh, ondanks of uh, door uh, corona komt er ook uh, iets in de winter. wordt er georganiseerd. Uh, dus uh, de, dat is uh, natuurlijk hartstikke mooi. En ook gewoon op de dag als, uh, als de, dat vanmorgen, coming out day, uh, wordt de regenboogvlag ook weer uitgang aan het gemeentehuis. En dat is uh, gewoon een uh, ontzettend mooi gebaar. Ja, je dus, uh, dus, uh, het, het, het gaat natuurlijk veel om het, uh, om het symbool, om het, symbool, uh, om het uh, gebaar uit te brengen. Maar ik denk dat je daar wel al veel mee helpt. Uh, Zeg maar, als je de regenboogvlag uithangt, dan, uh, en uh, zeker als je dat doet als gemeente, of uh, ja, het gebeurt natuurlijk op meerdere plekken in het land uh, morgen ook aan uh, andere overheidsgebouwen. Uh, mm -hmm. uh, heb, heb je het zelf ook beleefd, de coming-out day? Uh, uh, ja, ja, maar dat, uh, dat, dat, dat was uh, op een ander moment dit jaar. <laughs> <laughs> uh, niet, niet vorig jaar, oktober. Nee, nee, dat klopt. Nee, nee maar uh, ook voor jou gold natuurlijk dat je uh, de coming out day moest beleven. Maar dat was je persoonlijke coming out day. Hoe heb jij dat ervaren? Nou ja, uh, voor mezelf uh, ja, goed. Ja. Uh, Door de, mijn de, de, de omgeving werd het uh, goed ontvangen en nog steeds. Dus daar uh, ben ik ontzettend blij mee. Nou, dat is goed. Want uh, in je betoog in liet je uh, al merken dat we misschien toch achteruit gaan. Uh, ja. Merk jij dat in de gemeenschap Zandvoort? In de gemeenschap Zandvoort? Uh, in de gemeenschap Zandvoort uh, nou, uh, niet zo zeer, denk ik. Uh, uh, hoewel, je zou natuurlijk uh, wel kunnen zeggen... misschien <tus> kan er nog meer aandacht aan worden besteed en Niet alleen op deze dagen of in de Pride Week dan. Zeg maar gewoon meerdere momenten op het jaar... en dat het misschien ook een uh, punt wordt uh, voor op de politieke agenda in Zandvoort. Is dat, is dat een, een, een beetje een gemis? Want de stichting die, uh, die, die, die bestaat nu een paar jaar. Ja, uh, onder die vlag wordt ook de Pride at the Beach uh, gehouden. Maar Zandvoort is nog steeds geen regenbooggemeente. Nee, zeker. Nou ja, dat, dat, dat bijvoorbeeld, uh, daar zou ik... Uh, uh, als ik de gemeente was, uh, als, uh, als eerste natuurlijk op, uh, op inzetten. Uh, want uh, dat is hartstikke mooi hè, dat we zo'n uh, stichting hebben. Maar uh, nog meer samenwerking uh, met de gemeente en ook uh, de partijen in de gemeenteraad uh, die, die het uh, uh, een keer op de agenda zullen zetten. Maar misschien ook een campagne hè, of, uh, op Zandvoortse scholen. Nou, we hebben één middelbare school. Uh, uh, ik denk namelijk dat het heel erg uh, functioneel is of uh, goed werkt. Als je gewoon een keer voorlichting gaat geven op, uh, op scholen uh, over dit onderwerp. Dat uh, hoeft natuurlijk niet alleen in Zandvoort. Want veel uh, mensen uit Zandvoort zitten bijvoorbeeld ook op Haarlem op een middelbare school. Haarlem is wel een regenbooggemeente. Ja, zeker. Nou ja, kijk, daar, daar kunnen we alleen maar een voorbeeld uh, aan nemen. Uh, en uh, ja, nou ja, inderdaad over die scholen. Uh, ja, het begint bij de jongeren en uh, daar zitten ze natuurlijk... Over het algemeen nog heel goed in de algemene ontwikkeling. Ikzelf natuurlijk ook nog, ik zit nu op het HBO. Hm. Maar ik denk zeker op die middelbare school, uh, daar begin je een beetje een mening te vormen natuurlijk en uh, te leren hoe je goede uh, gesprekken voert. En ik denk dat het ook belangrijk is dat er over dit onderwerp uh, juist uh, steeds meer aandacht uh, moet komen. Ja, je, zit, uh, dan, uh, je zit zelf op het HBO, ja. is het daar goed bespreekbaar? Dat doet men dan uh, moeilijk, niet moeilijk ja. over? Uh, ze doen nee sowieso niet moeilijk over uh, nee dat, dat uh, sowieso niet We zijn ook wat ouder hè uh, ja ja uh, rond de twintig dat is denk ik de gemiddelde leeftijd van mijn uh, klas nu uh, maar uh, dus uh, dat is gewoon uh, dat, dat dat gaat prima uh, het is ook niet dat het elke week uh, bespreekbaar is of zo of uh, nou het is altijd wel bespreekbaar maar dat het uh, dat het elke week, dat het even... Evenwist... Nee, nee, nee, nee, Maar er worden vanuit mijn school, dat is de Hogeschool Utrecht... Uh, was er volgens mij, was er bijvoorbeeld wel de afgelopen... Uh, begin dit schooljaar uh, een soort, uh, sowieso een soort uh, activiteitenweek. Veel online natuurlijk. Uh, maar dan bijvoorbeeld ook aandacht voor LHBTI... en uh, een soort rainbow-organisatie uh, binnen de school. Hm. Uh, dus daar nee. is daar zeker wel aandacht voor. Maar uh, kijk, dat, dat kan bijvoorbeeld ook gewoon heel prima op een uh, middelbare school natuurlijk. Ja, prima. Um, morgen uh, is het dan coming out day. Uh, de de vlag is hartstikke leuk. Maar uh, zijn er landelijk of, of regionaal activiteiten uh, omtrent coming out day? Uh, nou, dat is nu natuurlijk uh, heel weinig. Ik, uh, ik uh, las uh, vanochtend nog even een stukje over Haarlem. Uh, dat het een stuk soberder zou zijn. Want zij hebben normaal ook altijd een uh, regenboogontbijt, wordt dat dan genoemd. Mm -hmm. uh, en sowieso nu uh, dat de dag 11 oktober op zondag valt, zal uh, dat ook al enige beperkingen ervaren. Maar uh, er is altijd wel wat te bedenken. En dan uh, zeker online met uh, natuurlijk alle nieuwe technieken voor jongeren wordt dat zeker bereikt. Ik zie ook op de social media kanalen van verschillende... Uh, nou ja, je hebt bijvoorbeeld het uh, landelijke organisatie Jong en Oud. Uh, Aanrader om dat een keer op te zoeken. Maar ook uh, uh, de, de, kwam ik een Facebook event tegen. Dat is dan uh, uit Zeeland. Maar dan uh, morgen om twaalf uh, uur uit mijn hoofd... gaan ze een uur een talkshow over het onderwerp houden. Dus ja, dat is wat ik alleen al ben tegengekomen. En ik weet zeker uh, dat de luisteraar of uh, andere mensen... die uh, de, met morgen bezig zijn, met die dag... Uh, uh, echt wel genoeg te doen hebben. Of tenminste... Uh, dat er voldoende wordt georganiseerd. Want dat is natuurlijk hartstikke mooi... dat dat uh, wel gewoon door kan gaan... ondanks dat het niet fysiek is. Nee, maar er is dus uh, informatie genoeg... op, uh, op, op diverse websites... die men ja, uh, gewoon zeker. kan aantikken. Ja, dus op, gewoon, op, op, ja, gewoon uh, natuurlijk informatie... Uh, die er altijd al is. Mm -hmm. uh, maar uh, er zal ook aandacht worden besteed... aan... Uh, uh, ja, het, het sociaal contact het, het wordt gemist bij uh, iedere jongere. Ja. En ik denk dat dat sowieso wel uh, nog uh, te weinig uh, wordt gehoord uh, bij de studenten. En uh, dat er best wel een uh, bepaalde verantwoordelijkheid wordt gevraagd van de jongeren. Maar dan juist uh, de kwetsbare jongeren en mensen die... Uh, uh, uh, uh, uh, dus het... Nou ja, je, je kan natuurlijk altijd lastig vinden om uh, met mensen contact te maken. Maar als je dan ook nog uh, misschien niet helemaal tevreden bent over jezelf, dan uh, is dat alleen maar nog lastiger. Uh, dus uh, ja, ik hoop dat het iedereen bereikt. En uh, zeker om weer terug te komen op de, dat symbool van de regenboogslag. Er mm -hmm. uh, ontstaan ook altijd op social media uh, discussies. Uh, als bijvoorbeeld een, uh, laatst nog uh, één, twee weken geleden... een artikel van nu.nl over uh, een, een soort uh, dating-app of zo. Nou ja, dan moet er natuurlijk een foto bij... Ja. En uh, dat was uh, dit keer uh, een foto van uh, twee vrouwen, uh, twee meisjes, uh, uh, die elkaar een kus gaven. Nou ja, verder natuurlijk uh, niks aan de hand, maar ja, uh, het is Facebook en de anonimiteit daaronder in de reacties, uh, die dan meteen uh, losgaat op uh, waarom daar twee vrouwen op de foto staan. En dan denk ik, we hebben toch nog best wel wat uh, te, halen, uh, te, be te behalen in uh, Nederland. Ja, is dat, is dat niet een beetje uh, gewoon goed aan het worden... dat iemand plaats had en vervolgens komen er, komen er 25 commentaren die, uh, ja, die, die, ja. die iets doms zeggen? Het is natuurlijk ook niet helemaal representatief. Nee. Want, uh, dat weet ik ook van mezelf. Of nou ja, ik let er altijd wel op. Maar je denkt toch wel gauw... Uh, uh, nou, ik, Twitter en Facebook en Instagram allemaal onder mijn eigen naam. Maar mm -hmm. uh, als ik al een comment zie of uh, reacties zie... Uh, van mensen met een onherkenbare naam... of een duidelijke nepnaam... dan neem ik het al minder serieus. Nee. Uh, of het ook echt impact heeft... of mensen er ook echt gekwetst door raken. Ik hoop het niet. Nee, maar ja, die, ja. Uh, die, je krijgt wel... Uh, wel nee. meer reacties via... Uh, social media's. en Of het nou... Uh, uh, de, de regenboogcommunity... Ja. of, uh, of uh, corona community of, of noem, noem maar een community ja. op... Ja. waar ja, dit soort commentaar... Uh, ja. Zeker, maar ik denk ook, want dit schrikt natuurlijk af. Hè? Misschien als mensen dit uh, zo horen of zelf ja. ervaren. Schrikt het natuurlijk af Misschien om uh, die social media te gebruiken. Maar ik zal het altijd nog wel blijven aanraden. En uh, om dan in het uh, goede algoritme zeg maar, terecht te komen. Uh, de, gewoon uh, de, door dat soort organisaties van de LHBTI. Uh, gewoon een keer te gaan volgen. Uh, berichtjes daarvan te liken, te delen en dan kom je al sneller op een kleurrijke tijdlijn, zeg maar. Maar, uh, uh, uh, en dat kan je ook heel erg helpen, hè, want je komt in contact uh, met mensen nou. uh, die er sowieso niet anders over denken. En dat kan je alleen maar helpen. En yeah. ik denk, om terug te komen op die coming out, eh. Uh, uh, nou super blij met natuurlijk uh, uh, nieuwsorganisaties als uh, de NOS of uh, Nu.nl of andere kranten, ja, Telegraaf, Volkskrant. Ze besteden er allemaal wel aandacht aan. En uh, vooral ook online, dus ik denk dat dat uh, ontzettend mooi is. En dat we op die manier ook uh, het signaal afgeven dat het uh, belangrijk is en om te behouden in Nederland dat iedereen zichzelf mag zijn. Uh, ondanks dat, uh, nou ja, uh, ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb, maar bijvoorbeeld in de politiek, uh, maar dat is dan weer even landelijk, uh, dan zie ik zulke teleurstellende dingen gebeuren eigenlijk. Ja. Dan zie je naast dat de christelijke partijen ook twee andere partijen, uh, voor de democratie en de andere voor de vrijheid, uh, uh, gewoon nog 15 organisaties gedogen die homogenesingstherapie in Nederland uh, hmm. aanbieden. Nou ja, dat is natuurlijk echt. Ja, dan in 1800 of in 2020. Dat, uh, dan, dan loop je een beetje, een beetje achter ja. de feiten aan. Dus ik denk dat we ja. daar niet. Uh, ja, Je moet er politiek wel serieus mee omgaan. Ja. Maar uh, als lid van de, van de community moet je dat denk ik over je schouder weggooien. En, ja, en inderdaad ja, voortgaan ja, met, met de goede gesprek. Uh, laatste vraag. Ga je nog wat ja. doen met Coming Out Day? Uh, nou ja, morgen hang ik sowieso de vlag uit. En mijn oproep is dat ook zoveel mogelijk zand voor, dus dat moet mm -hmm. doen. Uh, en verder, ja, ik kijk wat er online te doen is. Okay. En, uh, uh, uh, ...verder misschien nog uh, wat, wat uh, gezellige muziek luisteren. En, uh... Ja, maak er een, uh, in ieder geval een Kom, gezellige dag <laughs> Ja, Jammer bedankt voor de uitleg... ...en uh, nou, dan wens ik je morgen een prettige coming-out day. Dankjewel. Ja, dankjewel. Succes nog. Hoi, hoi.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 Het tweede uh, gedeelte van Goedemorgen Zandvoort is uh, besteedbaar voor wethouder Gert-Jan Bluijs. Hey, goedemorgen, wethouder. Goedem goedemorgen, goedemorgen meneer Sonneveld. Allereerst moest ik u de groeten doen van de heer Tom de Rode. Oké, okay. ja, ja, ja, ja, dat is een aardige man. Was jij op de, op de radio net dan? Nee, hij uh, heeft mij geappt. Hij zit met spanning te luisteren naar uw betoog. En, uh... Uh, uh, nou, is goed. Ik, ik, ik zal ik doe hem de doemde groeten. Goedemorgen, Tom ook. <laughs> ja, nou, dat, de, de oh, plichtplegingen... En alle andere luisteraars natuurlijk van CPM. Dus... Ja, de plichtplegingen hebben we gedaan. Uh, ja. We wilden het eigenlijk vandaag hebben over de overname van uh, pre wonen naar, uh, naar Van der Keij... Dat uh, ja, kan wel wat overmelden hoor. Nou, ik ik, ik, u, we kunnen er een klein beetje overmelden, want er is natuurlijk zat te doen. Hè? De, de, de begroting ja, ja, is ja, geweest, de ja. cultuurnota loopt. Maar wat mij opviel in uh, de raadsinformatiebrief over de overname van de KEI naar uh, pre-wonen. Is ja. dat er, uh, de overdrachtbelasting die wordt verhoogd van 2 naar 8 procent. En ja. dat is natuurlijk aanstaande uh, januari. Ja. Ja, Denk, ja, ja. Denkt u ja. dat dat uh, goed komt voor het eind van het jaar? Nou ja, dat is dus, dus er wordt inderdaad, uh, men is keihard aan het werk. En uh, de, de, het voornemen is het inderdaad voor 1 januari te regelen. En daar zit, ja heb je ook kunnen lezen, daar staat ook iets over een achtervangsregeling die ja, ja. geregeld moet worden. En dat proces zijn wij dus nu wel aan het doorlopen. En ik ben dus we zijn dus ook aan het voorbereiden een, een, een, een collegebesluit en en, en, en vervolgens gaan we aan de raad vragen, toestemming om die achter die lening alvast te regelen. Want dat is onderdeel van de, van de. ...van de deel dat wij die derde achtervang zijn... ...voor zo'n woningbouwcorporatie. Dus alle seinen staan op groen eigenlijk... ...om toch dat proces voor het eind van het jaar rond te, te, te hebben. Dus, en, en daar werken alle partijen aan. Ja, voor de, en, de en, luisteraar... ...en, en niet om dat te besluiten, maar wij hebben daar dus nu wel een rol in... ...met die achtervangregeling ja, om dat te regelen. Voor de luisteraar, wat is een achtervangregeling? Nou ja, kijk, in, in principe heb je een woningbouwcorporatie... ...die, die heeft heel veel, uh, veel leningen lopen... He, het gaat echt om grote bedragen, natuurlijk. Wat ze uit hebben staan, daar zijn ze zelf verantwoordelijk van, via de bank. Maar dan heb je een, een achtervang landelijk, dat alle corporaties met elkaar en met, met, met, met een, een instituut erbij dat af, af kunnen vangen. En daarnaast staan, staan gemeentes ook nog weer garant, als ja. derde. Dus dat is eigenlijk een, eigenlijk een soort garantie regeling. Een soort garantieregeling die je met elkaar hebt. Uh, ja, om dat, en dat is de derde achterbank. Ja, ja. Dat is eigenlijk uh, is dat nog nooit in Nederland voorgekomen. Maar dat is wettelijk wel zo geregeld. Ja, het moet er dus wel zijn. Uh, even naar de... Nou ja, even. Dat is een, een behoorlijk stuk van 65 pagina's de, de najaarsbegroting. Een uh, van de politici die riep... Uh, eigenlijk is het de voorjaarsnota, maar door allerlei perikelen is die naar het najaar geschoven. Is dat zo? Uh, ja, nou, het, is, het is een uh, voorjaarsnota, gaat over het lopende jaar. Maar vooral over eigenlijk uh, het, komend, wat er, het komende jaar in de begroting opgenomen moet worden aan uitgangspunten en beleidsvoornemens. En eigenlijk de, de najaarsnota hebben we dus nu vastgesteld en we zijn dus nu met de begroting bezig. Mm -hmm. Dus de najaarsnota is vooral uh, gericht nu op uh, 2020... Ja, dus het lopende jaar, en daar staan ook alle dingen voor in, en nu hebben we in de begroting, wat in de voorjaarsnoten niet is geregeld, uiteindelijk nu definitief in de begroting gaan we dat regelen. En het wordt dan ook vastgesteld, en daar beginnen, de commissievergadering heeft al plaatsgevonden, en over 2,5 weken uh, is de raadsvergadering. En dan wordt de, de dan wordt de begroting afgetikt? Ja, dan moet hij dan... Uh, ja, en wat... er staat nogal wat in, hè? Ja, ja, er staat zeker nogal wat in. Wat, wat zijn eigenlijk uh, voor, de, voor de zandvoorters de highlights hieruit? De, nou, de, hi de highlights zijn eigenlijk dat, dat we een, een sluitende begroting... en een meerjarenperspectief kunnen presenteren. En dat ondanks het feit dat we echt gigantische stijging van kosten... in jeugdzorg en WMO hebben. En uh, dat, is, uh, dat, dat gaat om bedragen structureel van 2,5 miljoen extra. Die kunnen wij nog opvangen omdat we altijd ja, toch wel uh, in de voorgaande jaren samen uh, hebben gemaneuvreerd. En feitelijk ook uh, nog wat uh, in onze begroting. daardoor nog wat ruimte hadden. Die we dus nu moeten, wel moeten gebruiken om dit op te vangen. Nou, in het uh, nieuwe coalitieakkoord. Uh, is eigenlijk afgesproken dat we het niet zouden gaan bezuinigen. Ja, en dat we ook nog. vanuit het raadsprogramma. en dat we de lasten niet zouden verhogen. Nou, die twee zaken zijn vertaald in deze begroting. En nou, dan mogen we er best uh, trots op zijn en, en blij zijn... dat wij dan toch nog een sluitende begroting kunnen presenteren. Is, is dat, uh, als je dat dan toch sluitend krijgt, interen op de reserves? Uh, dat is niet direct interen op de reserves. Een klein beetje hebben we een klein bedrag... Uh, halen we uit een, een, een spaarpot die we zelf hebben opgebouwd. Dat zijn, dat zijn middelen die we hebben gespaard in voorgaande jaren. Hmm. Maar er zat dus nog, we hadden namelijk de afspraak dat er zat nog ruimte in onze begroting structureel... van 1,2 miljoen, structureel. En, daar wordt nu, en dat zouden we dan gebruiken om extra te gaan investeren... boven het potje strategische investeringsagenda wat we al hadden. Nou, die, die teruggave naar dat potje gaat niet door... en we zetten dat geld nu in om, om, om dat op te vangen. En daarnaast we, is het voorstel om de... ...parkeerbelastingen te verhogen om die gaten te vullen. En dan hebben we dus weer een sluitende, sluitende begroting. Maar de lasten voor de burgers en, en voor de ondernemers blijven in feite op het gelijke niveau. En als je in ons omgevende omge gemeente kijkt, zie je al dat er bezuinigd moet worden... ...en dat er lasten moeten worden verhoogd. We zitten nu wel echt op het moment dat je zegt van... God, maar we zullen nu wel weer extra alert moeten zijn op de toekomst... ...want alle veranderingen die hierna komen, zullen toch wel tot ingrijp vragen. Ja, er gaat toch een belletje rinkelen over uh, het verhogen van de parkeerbelasting. Uh, we zijn al niet de goedkoopste gemeente van, uh, van het land. Uh, is, is dat dan ook de bedoeling om de parkeermeters uh, duurder te maken? Uh, u zegt dat wij niet de goedkoopste zijn. Wij zijn een van de goedkoopste gemeenten van Nederland. Zeker als je. Toeristenplaats nummer 1 of 2 van Nederland bent. Kijk, wij hebben eigenlijk feitelijk hebben we door uh, toen de tijd vier jaar geleden dat uh, winter- en zomertrief in te voeren, hebben we wat verschoven. Mm -hmm. Maar we hebben al in geen 5, 6 jaar de belasting verhoogd. Nou, stel, stel dat je het, uh, dus omliggende gemeentes is veel hoger. De meeste uh, badplaatsen is ook hoger. Dus als je het nu verhoogt, bijvoorbeeld met 50 cent. Dan heb je dus al een verhoging binnen en dat leidt al tot, tot, tot, die, tot die miljoen euro die we extra willen binnenhalen. Maar er komt nieuw beleid en dan, dan wordt gekeken van aan welke knoppen gaan we draaien. Want je kan aan uh, knop draaien, je kan iets met, met het winterparkeren, kan je het wel of niet opdoen. Je kan de, de, de, de venstertijden kan je verlengen, uh, je kan bepaalde gebieden verhogen. Maar vooral wat je ervoor moet zorgen is dat iedereen die naar Zandvo komt, de toerist en de verblijftoerist meebetaalt aan het parkeren. En dat is op dit moment... natuurlijk niet zo, want heel veel... verblijfstoeristen staan gewoon... in, in, in, de, in de straten... waar niet betaald hoeft te worden... of met een vergunning uh, het geregeld wordt. Dus wat dat betreft zit er nog wel... rek in. Ja, die uh, uh, parkeeropbrengsten... die worden... een, een, een onderdeel van het nieuwe parkeerplan... wat nu uh, ja. aangesingeld is. Nu... hebben we wel uh, tijdens deze coronatijd... Natuurlijk wel minder inkomsten door die parkeerplekken. En dat staat toch ook op de begroting dat je daar een opbrengst van hebt. Valt dat tegen? Uh, nou ja, de, de, de, zover ik het nu kan overzien trouwens. Van het afgelopen jaar uh, hebben we wel een, een, een daling in, ingeboekt. Maar de vraag is of die, hoe groot die daling is. Want als je kijkt naar wat er in de zomermaanden in Zalvoet is gebeurd. Er zijn juist veel meer mensen met de, ook met, met de fiets, met de auto gekomen. Maar minder met de trein. En dat heeft bijvoorbeeld wel toegeleid dat ik inschat dat de parkeerinkomsten misschien iets zullen tegenvallen... maar ik denk dat dat nogal meevalt. Niet, niet dramatisch? Het, nee, dus, dus het hangt inderdaad natuurlijk af van hoe de corona zich verder ontwikkelt. Ja, ik, ik ga er toch vanuit dat we ergens begin volgend jaar wel met een vaccin hebben... dus dat we ook hopelijk wel weer een normalisatie krijgen. Aan de andere kant, je kan niet wachten... Met, met je de systeem aanpassen. Om, omdat er corona is. En daarom hebben wij ook een coronafonds. En één onderdeel van het coronafonds. Is ook tegenvallende inkomsten. Kunnen dekken. Ja. Nou daar zit voor in het coronafonds. Ook een bedrag. Mm -hmm. dus, dus wat dat betreft. Is dat wel te compenseren weer. Ja. Dus, dus je moet het in een totaalbeeld zien. Ja. Want dat zijn wel de belangrijke dingen. Die ook dus in die begroting. Buiten de getallen. Waar gaat het vooral in deze begroting om? Het gaat om. Het corona herstelfonds, waar middelen voor ter beschikking zijn, tot 10 miljoen. Zowel voor burgers als, als voor de ondernemers, dat we die extra gaan ondersteunen. En ook de, de, de grote nood gaan opvangen en die inkomsten tegen te gaan. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat zorg en welzijn, door niet te, te bezuinigen daarin in de jeugdzorg en de WMO, dat we dat ook intact in houden. Ja, en er zijn een aantal opgaven. De woningbouwopgaven moeten we realiseren. Nou, we zijn met het parkeerbeleid bezig, we hebben een duurzaamheidsfonds ook opgericht, ook daar kunnen we mee verder. Dus in feite, wat, wat het college voorstelt aan, aan deze raad, is eigenlijk om uh, te zorgen dat de zandvoort mooier wordt als dat het nu is. Daar werken we aan, want we ja, zitten dat... nu best in een crisistijd, maar we proberen ons er wel uit te vechten. Het staat ook boven het, uh, het coalitieakkoord, dat je ja, zandvoort ja, mooier ja. maakt. Ja, ja. Ja. Uh, nog even inhoudelijk naar de vergadering uh, waar u uh, vragen moet beantwoorden van de OPZ. Uh, meneer Kramer merkt op dat u lichtelijk geïrriteerd bent. Nou, ik mag zo vrij zijn dat ik dat ook heb uh, opgemerkt op de televisie. Uh, op een gegeven moment roept u, ik mag wel een schriftgeleerde worden om uw vragen te ontcijferen. Uh, zijn het natuurlijk ingewikkelde vragen die men stelt? Uh, nee, nou het zijn wel ingewikkelde vragen. Zeker als je dan vervolgens een discussie hebt en het allemaal uit uitlegt. En vervolgens krijg je dan over die discussie weer allerlei vragen. Ja, dan moet je wel een soort van schriftgeleerde zijn. En, dat, en dat, zeker als er dan hè, uit, je, uit, je betoog, uit je betoog worden dan een zinsnedes gehaald. En die zinsneden worden vervolgens ontleed. En dan worden conclusies aan bevol uitgetrokken. Terwijl je in een dialoog met elkaar bent, in zo'n commissie... waar je dat met elkaar uitspreekt. En dan ben je het met elkaar eens of je bent het niet met elkaar eens. Maar dan ga je niet... Als een schriftgeleerde dat, dat nog eens bestuderen en daar regeltjes uithalen en daar weer vragen over stellen. Nou, dat bedoelde ik te zeggen. We zitten in de gemeenteraad, we moeten de dialoog voeren en we kunnen het niet altijd met elkaar eens zijn. Dus in die context. En dat ik emotie, is het. je hebt op allerlei manieren emoties. De emoties bij open is dan ook groter. Daar merk je dus duidelijk wel in dat ze teleurgesteld zijn, dat ze niet meer in de regering zitten. Dat kan ik ook begrijpen. En, en als je dan, dan, dan daarop begint te reageren en u doet dit, u zult dat... ja, ik vind het allemaal prima, maar dan mag ik ook op reageren. Ik ben ook maar een mens. Ja, dat, uh, dat blijkt. <laughs> Zeker uit het, uh, uit het betoog van die avond. Uh, het, het was wel opvallend dat uh, twee raadsleden uh, een punt van orde inbrengen... omdat uh, het niet meer via de voorzitter loopt, maar uh, meneer Bluis tegen meneer Kramer is. Ja, ja, ja. Ach, dat is maar op zich hoort het wel bij de politiek. Dus ik, ik, aan de andere kant, ik heb wel genoten van die avond hoor. Dus uh, in de positieve zin. Oké, okay, dan, nee. dan, dan is dat in, in ieder geval duidelijk. De scherpte opzoeken kunnen af en toe geen kwaad. Zonder wrijving geen glans. Nee, dat is waar. Dus er moet nog flink uh, gevreven worden in, uh, in Zandvoort. <het> en dan <het> krijgen wij een mooi, glimmend Zandvoort. Waar wij uh, uh, over veertien dagen zien wat de begroting dan gaat worden. En... Wie waar het geld naartoe gaat. Um, ik had nog wel een, een, uh, een, een aardige. Die actualisatie van de bestuursagenda 2022. En daar staat in dat het communicatieonderzoek. Uh, door coronacrisis. andere prioriteiten uh, gesteld gaan worden. Met een half jaar wordt die uitgesteld. En in, in, dan lees ik ook in, uh, in het coalitieakkoord. dat we beter moeten gaan communiceren. Waarom wordt dat dan uitgesteld? Ja, ik, ik, ik vraag. Ik... Ze hebben, wat meer, ze hebben wat meer tijd om het invullen aan te geven. Maar we zullen juist, dat is uh, nu ook zeker met het corona herstelfonds aan de gang gaan. Waar, waarin we dus ook de burgers willen bereiken die, die, waar de nood hoog is, hoog is. Zullen we dus juist extra op communicatie in gaan zetten. En dat gaan we ook doen. En daar gaan we denk ik ook uh, internet voor gebruiken. Nou, maar daar gaan we ook de krant voor gebruiken. Maar ja, het onderzoek wordt een half jaar uitgesteld. Ja, oké. Okay. Waarschijnlijk is het vooral gericht op het, het verversen, het anders maken van de website. Dat dat wat langer gaat duren. Maar ik denk dat we juist op dit moment extra gaan, moeten gaan inzetten. Misschien moeten we wel na gaan denken over dat, dat we een extra loket hebben. Omdat mensen die in de problemen komen zich gewoon kunnen melden bij de gemeente. Of via een e-mailadres e en via pagina's of vragen stellen. Daar zijn we dus ook over aan het nadelen. Denken hoe we dus het herstelplan... Kunnen ook faciliteren dat het ook daadwerkelijk daar komt waar het moet komen. Dus we moeten juist extra inzetten erop. Een voorbeeld is ook het cultuur, het cultuurbeleid wat we gaan maken. Nou, daar gaan we dus ook proberen ook via het internet mensen te bereiken. En we gebruiken de kranten er ook voor. Dus we zullen juist eigenlijk extra moeten investeren daarin. In, in, in, de, in, de, communicatie. in de communicatie. In de communicatie. Ja, Ik u haalt het zelf ergeren. al aan, hè? De, de cultuurnota, ook een lijvig stuk. Um. Ik, ik trek er een beetje uit dat u in gesprek wil met ongeveer alles wat hier iets met cultuur uh, en, en uitvoeringen te doen heeft. Ja, ja ik, nou, ik, wat, wat, wat, wat ik probeer te doen is natuurlijk, het is heel belangrijk, cultuur, hè? onze cultuur, is, is wel de, de basis van, van, van ons bestaan. Hè? Waarom, cult, zonder cultuur, dus het, het verleden beschrijven, het aandacht hebben over het verleden en dan je richten op de toekomst, dat is, dat is je basis. Dat, dat hoort gewoon tot... tot, tot, tot nou, daar moet je met iedereen over in gesprek zijn. Het is ook in deze tijd ook goed om extra daar aandacht aan te besteden. Zodat wat, wat we hebben, en we hebben gehad, dat we dat ook blijven koesteren. Nou, in deze moeilijke tijd probeer je dan ook meer mensen erbij te betrekken. Zodat dat mensen ook zich wat anders gaan denken over God. Want we denken nu al vooral in een onzekere tijd aan, ja, wat moet het nu? Wat moet het? Nou, kun kan je ook nog eens terugkijken hoe is het in het verleden geweest... Hoe zijn de problemen ontstaan? Hoe zijn ze opgelost? Hoe was Zandvoort als vissersdorp? Waar staan we nu? We... daarom willen we iedereen er wat meer bij betrekken. Ja, zijn we een beetje want... teruggezakt in, in, in cultuur in Zandvoort dan? Hebben we dat een beetje laten schieten? Uh, nee, nee, nee, maar het vraagt wel aandacht om het uh, op het niveau. Het is misschien iets. Nu, nu wel natuurlijk, want er gebeurt minder. Ja, er gebeurt niet. Ik heb iedereen. Ik hoor iedereen over. Goh, geen Chanticoren dit jaar. Of ik kan niet naar het gebouw de krocht. Om naar een genootschapavond te gaan. Snap je? Dus dat missen we ja. wel. Maar wat ik wel constateer. is hoe houden we de jongeren erbij? Want als je kijkt bij cultuur. en het beleiden van cultuur. zeker zitten er veel oudere mensen. van onze leeftijd ben. die zich daarom bekommeren. En, en, en we moeten juist de jeugd ook interesseren daarvoor. Dus, dus er is denk ik wel. Uh, veel onderhoud nodig. om dat uh, op het goede, goede niveau te houden. Ja. En dat het ook overgedragen wordt aan, aan onze jongeren. Dus ik denk ook vooral aan uh, dat, dat, dat deel. Hoe, hoe betrekken we de jongeren erbij? Hoe betrekken we de scholen erbij? En uh, ja, dat, dat, we hebben gewoon jongere mensen erbij nodig om, om het voor te zetten. Ja, cultuur verouderd ja, ja. hè? Ja, nou, ja, nou cultuur, ja, maar cultuur is wel uh, de, de bakermat ja. van onze samenleving. Dus, ja. uh, daar, daar gebeurt heel veel. En daar is ook heel veel uh, belevingszin en ook... De, uh, ons welzijn heeft daarmee te maken. Mm -hmm. Want als mensen met cultuur bezig zijn... iedereen heeft een avond waar hij wat doet of doet... dan leef je naartoe. Dus dan heb je het ah, ja, de... gehad. Of je hebt niet iets leuks, maar je zegt... ik ga toch vanavond dat en dat doen. Of zo. ik zit bij die club, of ik zit bij de voetbal. Hè, want dat is net zo goed. Ik, die, mensen moeten iets... probleem. te doen hebben. Ja. ja die, uh... Jij bent bijvoorbeeld lid geworden... van een aardappeltelvereniging. Nou, ja, daar zitten meer bekende nou, wat, wat, wat, wat, neus in, geloof ik. Hier hebben we niet, maar dat is ook een beetje cultuur. Nou, en, en, en, en, en, en cultuur kan daar juist bij helpen, met mensen met hun handen iets doen, iets over na te denken. Dus, dus dat nou, dan, de reden ik, gaat ik, ons helpen. Ja, ik, ik ben dus zeer benieuwd of de Aardappeltheelvereniging dan in de cultuurnota uh, komt nee. staan, uh, m, meneer Bruijs. Uh, we, we hebben het over uh, cultuur gehad en een groot deel van de cultuur gebeurt ergens in een gebouw. Uh, we praten al, uh, ik geloof al 12, 13 jaar over gebouwde krocht. Zit daar nou een beetje vooruitgang in? Nou ja, ik denk het wel. Um, er de, de, de hebben gesprekken plaatsgevonden met, uh, met, met de gebruikers. Uh, en en uh, volgende week, de, komende week, ga ik in gesprek uh, met, met de beheerder en uh, met de architecten bij. En dan gaan we gewoon... Uh, hands-on aan het werk om, om, om gewoon tot een plan te komen. En, en, en het mooie is dat de meeste gebruikers zijn eigenlijk best wel tevreden over, over, het, over het gebouw. Hè? Mm -hmm. de, de, de, hoe groot het is, uh, maar er moeten wel dingen gebeuren. Dus ik denk dat we met het bestaande gebouw uh, wel tot een goede invulling komen, dat de gebruikers daar uh, tevreden mee zijn. Dus ik hoop eigenlijk uh, dat we vaart gaan maken nu. En dat, ja, dat is wel nodig wel. ook. Want het is al... Het is al ik, ik weet... Ik ken nog herinneren in 2014, toen ik nog raadslid was... Toen, wij, toen wilden ze dat gebouw verkopen dat, voor, dat college wat daar toen zat. Toen hebben wij dat nog tegengehouden. En ik had eigenlijk de hoop al dat het al verbouwd zou zijn. Maar ja, nou, lang. In, uh, in ja. 2014 stond in uw uh, partijprogramma dat uh, gebouwde krochten al verbouwd moest worden. Ja, ja, uh, ja klopt. Maar het, ze wilden het toen nog... Uh, het, in, dat vorige college wat er toen zat, wilden het in kader van... Toen zaten we ook al in zo'n bezuinigingsronde. Mm -hmm. Dus dat is zes jaar geleden, hè? De zeven vet en de zeven magere jaren komen hier naar voren. Uh, die, die, vind ik, die vind ik te makkelijk, want dat stond namelijk in alle partijprogramma's. Ja, maar er waren wel partijen die tegen hebben gehouden, toen de tijd, Het was het CDA, dat het niet verkocht werd. Want anders okay. had het misschien wel verkocht geweest, dat ja. het nu al helemaal niet verbouwd kunnen worden. Nee. Maar het duurt allemaal te lang, je hebt gelijk. Ik ben blij dat ik als wethouder nu weer van cultuur en van gebouwbeheer, dat ik daar hopelijk een boost naar ga geef. En daar, daar heb ik ook heel veel zin in. En okay. haal ik ook positieve energie uit. Ah, dat dat is hebben we ook uh, nodig in de politiek. Positieve energie. Daar moeten we het van. De, het de positieve energie die, die heb ik uh, al uh, bij u gezien op het aardappelveld. Dus uh, we gaan zien wat het cultuurnota verder gaat brengen. En de begroting die uh, zeer interessant gaat worden. Uh, wij wachten de vergadering af. Uh, Oké. Okay. Wij uh, bedanken u voor de uitleg. En Prima tot, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En bedankt. Dankjewel. Dag. Wel. I <laughs> don't We gaan op Avontuur in de Natuur met meneer Van Pichelen van Caprera. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemiddag inmiddels, sorry. Oh, ja. Uh, op Avontuur in de Natuur. Caprera is natuurlijk een, een prachtig openluchttheater in, uh, in de Bloemendaalse Duinen. Uh, hoe, hoe gaan wij op Avontuur in de Natuur? Nou ja, de meeste mensen uh, kennen Caprera inderdaad als het openluchttheater... waarbij je uh, naar een concert gaat. En uh, dan wandel je naar binnen en dan beleef je het concert en naar buiten... Uh, en wij vonden het wel eens hoog tijd worden... dat iedereen wat meer bij ons het park ging beleven en erin ging. Uh, dus we hebben een, een wandeltocht georganiseerd... waarbij je mee, uh, met een gids uh, op pad gaat... en ontvangen wordt door, uh, door een boswachter... en, en uh, nou ja, onder, onderweg uh, dingen tegenkomt... en uh, aan het eind nog een muzikant op je wacht. Ja, uit, uh, uh, in, uh, wat, wat u ook zegt... De, de meeste mensen kennen Caprera als een openluchttheater. Ja. Ik ook. Um, het verbaast mij dat er een heel bos achter zit ineens. Ja, dat, dat geldt eigenlijk voor heel veel mensen. Um, ja, het is een vrij groot park wat er, wat er om, uh, omheen ligt. Om het theater zelf. En, en wat er echt bij hoort. En de meeste mensen die in de buurt wonen met, met hond, die, die kennen dat. Die weten dat. Maar verder uh, is eigenlijk niemand uh, op de hoogte dat het eigenlijk een heel mooie... ...heel mooie omgeving is. Is, is het een vrij wandelgebied? vrijwandelgebied? Uh, nou, om, er staat, he, omdat er helemaal een hek omheen staat... ...en wij dus, dus in de gaten houden... ...dat het allemaal goed uh, benut wordt... ...op de juiste manier... Uh, ...is er een kleine entree... Uh, ...wordt er gevraagd... Uh, ...en dat, is, dat draagt bij aan het onderhoud ook van het park. Ja, Maar, maar je, je mag daar dus gewoon wandelen... ...als je dat zou willen? Je mag er gewoon wandelen, ja. ja zeker. Goed, uh, het is wel erg populair, heb ik gezien op de website, want de hele, dit hele weekend is, uh, is volgeboekt. Ja, klopt. Nee, het, gaat, loopt, uh, nou, het is voor het eerst dat we het op deze manier doen, dus we hadden geen idee wat het uh, ging betekenen. Uh, we zijn heel blij dat het natuurlijk zoveel mensen dat willen. Uh, um, want dan weten we ook gelijk voor de volgende keer hoeveel van die tochten we kunnen organiseren om me iedereen te kunnen bedienen, zeg maar. Ja, nou, voor degene die, uh, die nu teleurgesteld zijn... omdat ik geroepen heb dat het weekend vol zit... Uh, ja. aanstaande weekend staan er nog een heel boel op de rol. Uh, ja, we hebben nog woensdag gaan er nog... En, en het volgende weekend, op zondag, is er ook nog ruimte. Ja, dat zijn er uh, een, een paar per dag, hè? Ja, ja we doen uh, meerdere wandelingen op een dag. Ja. Wie, wie, uh, hoe excentriek is de boswachter? <laughs> Ja, ja. Dat, is voor mij ook nog, dat is voor mij ook nog een verrassing. <lacht> <Het> is, uh, <lacht> ik, ik ken degene die, die het doet en ik heb hem gevraagd, goh, wil jij uh, ons uh, op een bijzondere manier ontvangen? En uh, ik ga dat uh, morgen ook voor het eerst zien. <lacht> <lacht> nou, dat wordt dan, uh, wordt dan ook voor de organisator een verrassing. Jazeker. Ik, ik, uh, ik ken hem op een uh, in een andere rol en het <lacht> ja. was altijd uh, vrij bijzonder, dus ik ben heel benieuwd. Ja, nou uiteindelijk uh, loop je dus door, uh, door het, het park. En je komt ja. wat installaties tegen en, en, en kijkdoosjes. En je leert uh, over de, de, de flora en de fauna. Dus je leert het park kennen. Maar je komt toch weer terug in het Openluchttheater. Zeker, ja. Want is wel. Kijk, uh, voor iedereen is natuurlijk wel het theater wel, wel een bijzondere beleving. Uh, en ik vond het wel leuk als het aan het eind van de wandeling. dat je als bezoeker een keertje op het podium staat. Want dat, dat gebeurt er. Je komt uiteindelijk op het podium. Uh, en nou ja, voelt eens dus een keertje wat, uh, wat de artiest meemaakt als je daar staat. Ja. Dan, dan even geen publiek. Dat is dan. Uh... Nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk wel bijzonder. Hè? Want uh, je, je zit ook met, met, met corona. Uh, kom je niet onderuit? Maximaal 20 man mag, mogen ermee. Ja. Uh, ja. D -d dus die eindigen dan in, uh, in het theater. Ja. Mooi, uh, mooi gebeuren, want het is veel enthousiasme, want het is uitge, uitgeboekt en uh, voor volgende week nog ruimte zat. Dus ja. er, het heeft wel zijn interesse. Uh, hoe, hoe, uh, hoe beleef je nu eigenlijk uh, de, de tijd uh, over concerten? Komen er nog concerten? Nee, kijk, ons seizoen is wat dat betreft uh, voor, uh, nu voor dit jaar ten einde. Uh, maar we zijn natuurlijk wel weer druk aan het nadenken over het volgend seizoen, want... Uh, we hebben alle signalen krijgen natuurlijk mee dat het volgend seizoen nog best wel uh, ingewikkeld gaat worden. Um, maar goed, we zijn er nu nu meer op voorbereid, dus we gaan uh, misschien wel wat eerder starten in het seizoen, zodat we concerten wat meer kunnen spreiden met, met misschien iets minder bezoekers. Maar ja, zodat we wel eigenlijk de hele zomer weer een uh, Goed programma kunnen gaan neerzetten. Ja, ik, uh, ik moest van de week al een beetje lachen toen ik een stukje las. Uh, jullie kunnen je gelijk schakelen met het circuit, hè, want jullie krijgen ook extra geluiddagen. Ja, nee, dat, is, dat is maar betrekkelijk. We hadden uh, uh, officieel ooit vijf ontheffingen en, en we gaan nu naar twaalf. Uh, uh, en dat, dat betekent dat we de twaalf dagen popmuziek uh, mogen doen. Uh, um, er is altijd gedacht dat dat geen geluidsoverlast zou geven naar de omgeving en wat dus we deden 25 concerten. Mm -hmm. nou ja, goed, dat gaan, we gaan terug naar, naar, uh, naar 12 opconcerten. Maar goed, we, uh, we doen ook ander soort concerten en, en dus het programma zal niet minder worden, alleen iets verschuiven in uh, in uh, wat is, het voor een samenstelling is, wordt. Ja, in ja. genres. Oh. Uh. Ja, ja. ja. Ja, maar we zullen zeker de, de grote popconcerten dus op die twaalf dagen blijven behouden. Mm -hmm. En uh, nou ja, dit seizoen hebben we, omdat we kleinere aantallen publiek konden ontvangen, hebben we eigenlijk een soort van uh, nieuwe stijl, semi-akoestische, wat intiemere concerten gedaan. Nou, die zijn ook best goed bevallen. Dus, dus daar zijn ook veel artiesten heel enthousiast over. Dus dat levert ook weer nieuwe kansen op en dat Oké, okay, dus er is voor komend jaar na de mooie herfstwandelingen nog genoeg te bezichtigen en te beluisteren in Caprera. Ja, En we gaan nu, omdat dit met de herfst zo geslaagd is, zijn we nu al weer druk aan het nadenken of we met de kerst ook zoiets kunnen gaan organiseren. De winterwandeling? Ja, ja, ja met de kerstvakantie. nou Kijken of we daar ook iets, iets leuks mee kunnen bedenken. Nou, die brug wilde ik ook een beetje naar u maken... want wij zijn natuurlijk best wel geïnteresseerd... in wat er in Caprera allemaal gebeurt. Dus mochten er we weer eens wat leuk zijn... of misschien in het voorjaar een keer praten over de concerten... zouden wij wel leuk vinden. Ja, nou, ik ook. Hartstikke goed. Nou, dan Het is fijn om onze enthousiaste plannen te wij... vertellen. Ja, nou, dan spreken we dat af. En dan spreken we u of voor de winterwandeling... en zeker nog voor het nieuwe seizoen... wat er allemaal gaat gebeuren in Caprera. Ja, heel graag. Oké, okay, dank u wel voor de uitleg. Goed, dan graag gedaan. Fetter weekend. Fetter weekend ook. En wij sluiten nu um, een beetje af, want ik heb toch een paar dingetjes uh, gevonden voor de agenda. En uh, er is natuurlijk toch wel weer, ondanks uh, de, de niet-grote evenementen die allemaal afgeschaft zijn, om een, een aantal dingen te doen. En die wil ik toch even benoemen. Zo is er in het HDMZ aan de Louis Davidstraat. Uh, vanaf 9 oktober, en die blijft lang doorlopen... de expositie Onontdekte Diamant. En dat is een expositie Over en van Jan uh, van Belen. Dat is eigenlijk uh, de, de, de stichter van het uh, museum. En je ziet zijn eigen werk, maar ook dingen die hij verzameld heeft. De openingstijden zijn woensdag tot en met zondag van 10 tot 5. <coughs> tot 25 oktober kan je in het museum, het Zandvoorts Museum, nog kijken naar de Groeten uit nostalgische Groeten uit Zandvoort... Nostalgische plaatjes over het Zandvoors uh, strandleven. Tot dezelfde 25 oktober in hetzelfde museum... Uh, woont Kees de Muis nog steeds in het museum. En die is uh, speciaal voor kleuters. En de openingstijden van het museum zijn uh, dinsdag tot en met zondag van uh, 10 tot 16. Kijk even op de website voor alle musea. Omdat je je moet opgeven als je naar binnen wil. Want dat gaat in tijdsslots. Inmiddels zijn er een aantal bulten zand neergelegd. Uh, hier en daar in het dorp en op de boulevard. Want het EK Zandsculpturen 2020 gaat van start. Vanaf uh, 12 oktober begint men met bouwen. En 18 uh, oktober is de prijsuitwijking. Dan weten we wie de Europese kampioen is. Uh, het jongerenwerk Zandvoort is ook ontzettend druk. En heeft een heel groot programma voor de herfstvakantie klaarstaan. Van 11 tot en met 15 oktober. Kijk hiervoor op www.plus.zandvoort.nl of voor het programma in de Zandvoortskrant. Omdat je je ook op moet geven voor een aantal activiteiten. En natuurlijk, en de kranten staan er vol van... over het burrelen en het vechten van de herten... is het uh, Oktober Goes Wild maand. Ook hier een heel groot programma. www.zandvoortgoeswild.nl En ook uh, er staat een weekprogramma in de Zandvoortskrant. Nou ja, alle grote evenementen die zijn uh, gestopt. En wij stoppen ook met deze uitzending. Cor Draaier, ontzettend bedankt voor de techniek... En voor de muziekkeuze. Gert van Kuik, bedankt wederom voor de redactie. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens u een prettig weekend. of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 Everybody feels the wind blow